Tien uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd. De betoging was deze keer niet tegen, maar juist voor de omstreden regering van premier Orbán. Tegenstanders van de conservatieve Orbán protesteren al een tijd tegen een aantal hervormingen die ze dictatoriaal vinden. De premier wil dat de regering meer macht krijgt over de centrale bank... en hij wil meer greep op de media krijgen. De Europese Unie heeft ook kritiek op de maatregelen... en vreest dat Hongarije afglijdt naar een dictatuur. De betogers van vandaag steunen Orbán bij zijn conflict met de Europese Unie... en vinden dat Brussel niet zoveel eisen moet stellen aan een lening aan Hongarije. In Rotterdam-Zuid zitten door een brand in een elektriciteitskast... in een flat 260 huishoudens zonder stroom... De brandweer had het brandje in de kast snel onder controle, maar onder meer vanwege de rook werden dertig woningen op de eerste etage ontruimd. Een vrouw werd met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk of er meer woningen worden ontruimd in de flat dan de Prinsendam in Rotterdam. Laura Dekker heeft haar zeilreis rond de wereld voltooid. Kort voor acht uur Nederlandse tijd voer ze de haven van Sint Maarten binnen. Daar was ze gisteren een jaar geleden vertrokken. Laura is de jongste solozeiler die de wereld is rondgegaan. Ze is nu 16 jaar en 123 dagen. Guinness World Records registreert haar prestatie niet... om te voorkomen dat minderjarigen op steeds jongere leeftijd... een record willen vestigen. Haar reis en de voorbereidingen erop verliepen niet zonder problemen. Ze had eerder willen vertrekken. Maar een leerplichtambtenaar in de kinderbescherming... maakte bezwaar tegen het project. Ze legde de zaak voor aan de rechter. Die stelde Laura tijdelijk onder toezicht van de kinderbescherming. In de Eredivisie heeft Veens zijn uitwedstrijd tegen de Graafschap gewonnen. Het werd in Doetinchem 2-0 voor de Vriezen door doelpunten van topscorer Bas Dost. Excelsior won thuis met 3-0 van NAC. Het weer. Vannacht een enkele bui en een graad of 5. Morgen bewolkt en ook buien, vooral in het noorden. En het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Pakt de huismus weer de titel? Of gaat de merel er met de winst vandoor? En hoe presteert de koolmees dit jaar? Op 21 en 22 januari is de Nationale Tuinvogeltelling. Doe ook mee en tel de vogels in uw tuin. Kijk op vogelbescherming.nl. Hoi, ik ben Barbara de Loer.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 Nog We kijken even bij Twente RKC hoeveel het nu is. Pas 3-0. Nog altijd na een klein uur. Het publiek hoorbaar neemt vast een voorschot op de overwinning... na de rantree van Steve McLaren. heeft het toch, toch in ieder geval een schijn van de Twente... gewoon de punten in eigen huis gaat houden. Dus 3-0. Twente RKC. Half uurtje nog. En hoe ver zijn we op de duizend meter met de mannen in Salt Lake City? Sebastian Timmerman. Nog twee ritten zijn er te gaan. En we gaan de eerste Nederlander in de baan zien. Sjoerd Vries. De... Uh, ja, Vries ook. Want hij komt uit uh, Sneek. Hij is 23 jaar en rijdt voor de ploeg van Gerard van Velden. Gaat zich opmaken voor die voorlaatste rit, rit 9 tegen Bum Mo. We hebben een hele mooie rit net gezien tussen Danny Morrison en Shawnee Davis. Heel even, dacht ik, Morrison gaat Davis verslaan. Maar Davis bleef in de laatste 50 meter. Morrison toch nog voor en rijdt 1.07.20. En dat is de snelste tijd uh, tot nu toe in deze A-groep. Danny Morrison tweede met 1.07.39. En Jamie Gregg 1.07.92 op de derde plaats. Nu dus Sjoer de Vries tegen... En TBMO Mo in de wetenschap dat die 1027 langzamer bijvoorbeeld is dan de 10718. Waarmee Gerard van Velde ooit het Olympisch goud won. Op de baan in Salt Lake City bijna tien jaar geleden. En Gerard van Velden kijkt nu toe naar Sjoerd Vries. Vries op zijn beurt. Kijkt niet naar voren. Kijkt naar beneden. Kijkt naar het ijs. Probeert de beweging goed of de beweging uit te laten blijven. Maar bewoog wel iets naar rechts. Maar het startschot klinkt één keer. Van Velden schreeuwt hem nog wat toe. We zien hem met de handen naar de mond gaan. En nu eens kijken of Sjoerd Vries via de eerste binnenbocht naast Tebe Mo kan komen. Koreaan goede sprinter van 22 jaar. Tebe Mo aan de leiding. 16,53 voor hem Sjoerd Vries. 1661. 61 Mo kennen we natuurlijk als Olympisch kampioen op de 500 meter. En het Olympisch zilver won die op deze 1000 meter. Dus ook deze 1000 meter kan de Koreaan als geen ander rijden. En Mo probeert richting Sjoerd de Vries te rijden. Lukt hem aardig en heeft de binnenbocht nu om dat karwaai in ieder geval af te maken... dat hij de Vries na de 600 meter te pakken heeft. Maar de Vries loopt een goede buitenbocht hoor. Schaatst mooi mee met Tebe Mo. En is zelfs in de tijd inderdaad een tiende van een seconde sneller dan Tebe Bo... die met zijn rechter schaats ook even door de lijn ging op dat rechterstuk Eén keer mag. Daarna... Is het uh, over en uit. En nu Sjoer de Vries op de kruising. Heeft hij het voordeel dat hij naar Tebemoe toe moet kunnen rijden. Hoe Gaat hij dat gat definitief dicht of niet? Moment, er ligt een voorsprong in de buitenbocht. Daar komt Sjoer de Vries door de binnenbocht heen. En dan gaat Sjoer de Vries hier Tebemoe verslaan. Dat vind ik al verrassend. En de eindtijd is ook goed hoor. 1.0776. Bijna een seconde rijdt Sjoer de Vries van zijn persoonlijk record af. Bijna een seconde. Dan doe je het goed. Hij komt niet aan de snelste twee tijden. Davis blijft 1. Morrison blijft twee, maar de tijd van Sjoerd Vries is toch prima genoeg. Voorlopig dus voor een podiumplaats en een mooi pr Eén rit nog te gaan dadelijk. Nuis tegen Groothuis, dat wordt smellen. Even kijken bij Twente-RKC, Bas. 3-0 voor Twente na dik een uur, de buit binnen normaal gesproken. Hoewel er een wedstrijd geweest is ooit tussen deze twee ploegen... dat Twente met 3-0 voorstond tegen RKC, maar niet won. Dat was een wedstrijd in 1991, misschien weet je het nog. Een merkwaardige 6-6 wedstrijd. <laughs> Uh, dat was overigens in Waalwijk, maar uh, goed. Voor de statistici onder ons, uh, hoe meer zinloze feitjes, hoe beter. Ik zie het vandaag niet gebeuren. Klein half uurtje nog, 3-0 dus. Twee keer de Jong, een keer van een strafschop. En Bayrami dat tussendoor met het schot dat van richting veranderd werd door Van Peppen. En een vrije schop, zo waar nu voor RKC. Net buiten het strafselgebied van Twente. Zodat er 5, 6 van RKC nu in het strafselgebied staan. De bal wordt weggekopt door ver Opgevangen door Van Peppe. Die kan aardig schieten. En dat doet hij. Maar dat doet hij naast een half metertje. Zo had hij zichzelf een wat aardigere avond kunnen bezorgen. Na dat uh, moment bij die tweede goal. Dus zoals gezegd van Bayrami. De bal via zijn been achterzoet. Maar deze bal gaat naast. Wel een aardige mogelijkheid. Blijft 3-0 in Enschede. Van Bas naar Subbas. Laatste rit, duizend meter mannen tussen de ploegenoten zijn in één keer goed weg. Kjeld Nuis in de binnenbaan, de winnaar van de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen... op de duizend meter tegen Stefan Groothuis die dit seizoen won in Chelyabinsk en in Astana. Ze staan eerste Nuis en tweede Groothuis in het wereldbekerklassement. Gaat het Nederlands record misschien wel aan? Bjorn Nijenhuis, 10707. Wie weet, Nijenhuis opent in 1666. Groothuis doet er over de eerste 200 meter, 14e langzamer over. En die hand, die linkerhand gaat, oh, waar Nijenhuis naar het ijs Hij Trapt er ook een blokje weg bij het opkomen van de kruising. Dat mag eigenlijk niet, maar we weten tegenwoordig dat er wel eens... ja, op andere manieren naar de regels wordt gekeken. Groothuis neemt het initiatief over in de race. Komt ook wijd naar buiten, trapt ook een blokje weg daar bij het opkomen van de kruising. Nu liggen overal blokjes en Groothuis... Groothuis rijdt met een ronde 24-8 en een doorkomsttijd van 41-52. Ietsje langzamer dan Johnny Davis was in deze fase van de wedstrijd. Davis dus met 1027 de leider. Groothuis op de baan de leider in deze rit. Ruime voorsprong op Kjeld Nuis die zijn, eerst, die zijn rit dus al in de tweede bocht naar de Filistijnen zag gaan. Groothuis gaat hier de rit winnen. Blijft in die buitenbocht namelijk Nuis ruim voor. En de eindtijd van Groothuis wordt 107-45. Daarmee is hij ietsje sneller dan Sjoerd de Vries. En voorlopig derde maar Baalt, dat zie je. Hij had sneller gewild. Davis wint de duizend meters. De eerste keer dit seizoen trouwens dat Shawnee Davis, de tweevoudige Olympisch kampioen, een wereldbeker wint op de duizend meter. Danny Morrison wordt tweede. Stefan Groothuis op de derde plaats. Trapte volgens mij wel een blokje weg, dus ik zeg het nog even onder voorbouw. Sjoerd de Vries onder voorbouw, dus op plaats nummer vier. Wat was er met het net, was? 4-0 wordt het bij Twente RKC. En die goal komt op naam van Chadli. Die doet dat na een vrije schot die door RKC, ik denk dat Drost, heel slecht wordt verwerkt. Zo voor de voeten komt van Chadli. Op dat moment heeft Doerman Zoet al besloten dat hij moest duiken op een bal die dus niet kwam. Die ligt vervolgens al verslagen. En zo komt die bal dan voor de voeten van Chadli. Van dichtbij, tikt hij binnen, is het 4-0. And there's a reason For the candle candlelights Must be the season When those love lights Shine all around us So let that wonder Take you into space And lay you under It's love. Let your love flow van de Bellamy Brothers. Twente RKC 4-0 en het wordt nog meer denk ik Bas. Ja dat denk ik heeft gezegd ook. Het is nog een minuut of 20 ruim. RKC heeft een beetje kwijt. Zo even ook alweer een dom misverstand tussen Drost en Bandjaar. Ik leverde Twente een ingooi op. Ook niet meer dan dat. Maar bij RKC is het beste er wel af. En dat beste was al niet zo fantastisch veel. Kwaliteitsverschil is tussen beide ploegen gewoon simpelweg te groot. En dat uh, komt dus tot uitdrukking in de score met uh, 4-0 de Jong... De Jong uit de strafschop en dus de die een paar minuten geleden. Via Auwassar invallen en een doorkopbal van Castellon wordt het nog bijna gevaarlijk aan de andere kant. Maar ten voorde, de andere invallen bij RKC kan net niet bij de bal komen. Zij kwamen overigens voor de heren Duits en Brabant waarbij met name het uit het veld halen van Duits verstandig leek. Want die had al geel, ontsnapt aan zijn tweede bij die strafschop. En maakte hem vervolgens even later nog een flinke overtreding over op ver. Kortom zat tegen Rood aan en ik denk dat Brood gedacht heeft dat moeten we niet hebben met het oog op de volgende wedstrijd die dus belangrijk is voor RKC tegen VVV. In de wetenschap dat dus ook van Peppen na zijn gele kaart van vanavond die wedstrijd zal moeten missen. De bezit voor de ploeg uit Waalwijk. Ja, hoe maak je nou nog wat van zo'n avond? Door een goal te maken, door te zorgen dat je er niet veel mee tegen krijgt, dan kun je in ieder geval nog een beetje vrolijk de bus in. Maar gaat dat lukken? Ver heeft de bal voor Twente alweer geroverd En via Chatti wil de ploeg uit Enschede naar voren. Ola John. Die veel minder dan zijn collega aan de andere kant, Amy Bayrami echt in de wedstrijd zit. Want John is nog wat onzichtbaar geweest. Gaat nu wel een stukje lopen met de bal. Dan zou het gevaarlijk kunnen worden als hij bandjaar voorbij wil op snelheid. Houdt zich in, gaat naar binnen, draait naar binnen, geeft een voorzit. Die komt dan bijna op het hoofd van Willem Jansen. Die bij Twente in de ploeg is gekomen voor Brahma. Maar bijna telt niet helemaal, zodat de RKC kan overnemen. Nog 20, 21 minuten plus wat extra tijd. Het is 4-0 in Enschede bij Twente tegen RKC. Oké, okay, mocht dat nou allemaal met die blokjes, Sebastian Timbo? Ze staan er allemaal nog in. Ik zag ook trouwens nog een Noor uh, ergens op het rechterstuk drie keer over de middenlijn gaan. Maar die staat ook nog steeds in de uitslag. Uitslag is zoals die uh, uiteindelijk was. Johnny Davis wint is de 1000 meter. 107,20. Danny Morrison, 107,39. Tweede. Stefan Groothuis, derde. Introuw is een persoonlijk record. Dat had ik volgens mij nog niet gemeld. Haalt een paar honderdste van zijn persoonlijk record af op de 1000 meter. 107,45 is het nu. Vierde. Goed ook Sjoerd de Vries. Nederlandse mannen hebben goed meegedaan. Eerder vandaag dus ook een Nederlands record gezien... op de 500 meter voor Jan Smeekens. Maar bij de Nederlandse vrouwen is er nog wel werk aan de winkel... een week voor het enkersprint. Maar goed, morgen nog een dag in Salt Lake City met dezelfde afstanden. Zo wie weet, dan, uh, kunnen de vrouwen dan de schade alvast een beetje herstellen. Excelsior zorgde voor een verrassing vanavond. NAC werd met 3-0 verslagen aan 1-0 ruststand. De laatste twee doelpunten vielen wel tegen negen man van Nak, Want Nak kreeg twee maal een rode kaart. De eerste van Excelsior kwam van Janga. Hij is overgekomen van Willem II en Ronald van der Geer Praten. Is Excelsior voor jou een bevrijding? Want je was een beetje in de anonimiteit in de eerste divisie beland. Ja, zeker een bevrijding. Want bij Willem 2 ging het niet echt goed. En de laatste weken moest ik zelf in de tweede elftal beginnen. En nu de trainer zag wel iets in me. Dus uh, zodoende dat ik nu gewoon hier scoor... En gewoon achter deze camera staan. Ja, want dat doe ik we dus wel een bevrijding, hè? Ja, zeker een bevrijding en ook een opluchting. En ik hoop dat ik uh, ze nog mee kan maken. Was het een echte spits, een goal? Ja, eigenlijk wel. Gewoon een uh, rebound en uh, kopte hem erin. Was je moe? Want ik had een beetje het idee op het laatst... met het kaatsen en dat soort dingen, dat pijpje wat leeg was. Ja, ik was, uh, op het einde was ik redelijk moe. Ik moet nog geen wedstrijdritme komen. Ik heb lang geen uh, wedstrijd op het hoogste niveau gespeeld. En ja, maar het gaat wel goed. Wat zei de trainer in de kleedkamer toen jullie binnen waren? wanneer in de rust of uh, net? Ja, hij zei gewoon dat we het gewoon verdiend hebben gewonnen. Ja, dat niet trots? Ja, was zeker trots. Dus uh, we doen het ook voor hem. Dus ik hoop dat we gewoon lijn door kunnen zetten en uh, op naar volgende week. Ja, je bent dan ook voor, voor één nachtje even van die laatste plaatsen. Ja, ja, dat zeker. Janka van Excelsior. Excelsior wonders met 3-0 van NAC. Je zal toch trainer zijn van NAC, John Karelse. Ik vond uh, Excelsior op alle fronten uh, scherp. Uh, ik vond ze heel enthousiast. Vaak schoten ze ook maar een bal naar voren. Maar ze hebben een hele grote sterke spits die dan veel duels won. En alle tweede ballen waren ons voor hun. En daar hadden we heel veel moeite mee. En um, dat kregen we niet rechtgebreid, eerste helft uh, voetballend. Uh, we speelden zelf in een veel te laag tempo. Um, konden slecht een bal uh, vasthouden voorin. Uh, ons middenveld was uh, onzichtbaar. Dus ja, al met al een uh, hele slechte helft. En dan probeer je in de rust er wat uh, van, uh, van recht te breien. En dat zat, uh, zat hem ook vooral in, uh, in tweede ballen winnen en duels winnen. Alleen, ja, dat is uh, misschien in de tweede helft een beetje overdreven met die kaarten. Ja, wat vind je ervan? Want er valt niet heel veel op af te dingen, denk ik. Helemaal niks. Nee, ik vond terechte kaarten. Eerst kaart van uh, likes, Lijks uh, hem bij de keel pakken. Nou, dat moet je niet doen. Dan kom je misschien nog wel goed weg dat het uh, slechts uh, geel is. De tweede was een laatste tackle, dus ik kan hij hem ook voor geven. En die kaarten van Roli uh, vond ik ook uh, terecht, dus uh, dat lag het niet aan. Hoor. Het heeft puur aan onszelf geleden. Ligt het ook aan Excelsior? Of wat, wat, ik lees, uh, goed trainingskamp gehad, lekker getraind, we gaan er enthousiast tegenaan. Toen dacht ik, heeft die Karel wel met dit elftal in Valencia gezeten? Ja, maar ja, goed. Uh, uh, dat ligt natuurlijk ook aan Excelsior, want die waren heel enthousiast. En uh, wij konden dat niet matchen, uh, bijna de hele wedstrijd. Um, misschien het kunstgas. Dat zou ook kunnen. Het was een heel traag veld. Heel droog. En daar konden we slecht mee omgaan, uh, vond ik. Um, maar dat is geen excuus hoor. Want uh, we hebben zwaar onder de maat uh, gespeeld. En uh, het is raar dat je met negen man nog uh, de meeste kansen krijgt. Want dan kregen we nog twee kansen. Dus uh, nee, ik ga zeker niet uh, uh, Excelsior uh, degraderen. Ik vind uh, dat ze prima hebben gedaan en terecht hebben gewonnen. Heb je de jongens er net nog op aangesproken op die, op die kaarten? Nee, dat heb ik niet uh, persoonlijk gedaan. Ik heb wel gezegd dat. Uh, ik had het voor de wedstrijd al gezegd dat we deze wedstrijd konden verliezen door, uh, door domme dingen. Dus je hoofd verliezen, uh, met andere dingen bezig zijn dan met het teambelang. En dat is uh, helaas uitgekomen. Er zat frustratie in ook, hè? Dit zijn ook frustratieovertredingen. Nou ja dat, ja, dat klopt. Maar dat is frustratie uh, dat je in de eerste helft overal te laat komt, uh, ruimte is te groot, middenveld wordt overlopen, tweede ballen niet winnen. En dan ga je het de kleedkamer in. En dan uh, probeer je dat recht te breien. Uh, en dan krijg je laatste tackles. <laughs> en dat levert de kaart op, uh, helaas. Ik had het gek genoeg wel het gevoel dat jullie kort na rust het wel even te pakken hadden. Ja, dat uh, vond ik ook. het uh, kregen we wel uh, een klein beetje druk. Alleen, uh, ja, het is triest uh, natuurlijk waar je in de hele eerste helft bijna geen kans op kreeg Tegen Excelsior, uh, zeker wel 3-4. Dus dat gaf... Uh, uh, de beleving aan en de scherpte aan. En, uh, we hadden dan eventjes een goede fase na rust. Toen kregen we die kaarten. Ja, dan is het uh, einde verhaal. John Lammers, de, nee, uh, John Karelse, de trainer van uh, NAC. Sean Lammers is de trainer van Excelsior. Die kon eindelijk weer eens drie punten bijschrijven en praat met Roland van der Geer. Is de Apen Trots een uh, goede omschrijving van jouw huidige gemoedstoestand? Ja, ik ben heel erg trots op die jongens. Die hebben, die hebben keihard gewerkt, die hebben alles gegeven. We hebben afspraken gemaakt. Uh, uh, drie weken geleden zijn we begonnen. En uh, uh, ja, heel die afspraken die zijn we nagekomen. En uh, dat zei ik al voor de wedstrijd. Ik, uh, ik heb er een goed gevoel over. Maar je moet jezelf belonen. Niemand heeft gezien dat wij drie weken keihard hebben gewerkt... dat wij goede afspraken hebben gemaakt, dat wij hard hebben getraind. Ik zeg, dat wordt allemaal te niet gedaan als je strak uh, geen resultaat hebt. En dat resultaat hebben we nu gehaald. Dus. En dan heb je, als je kijkt naar vanavond in elk geval, met Janga... en toch heel erg ook met Schenkenveld een... een... Verbetering gekregen, Want ik heb ik op die schenkerveld staan letten. Die organiseert, die corrigeert, die is heel belangrijk. Ja, dat zei ik voor de wedstrijd al: als Bart uh, fit blijft, dan uh, wordt dat een belangrijke speler voor ons. Bart is een winnaar, Bart is een jongen die de organisatie goed wegzet. Hij heeft snelheid, hij is kopsterk, hij is duelkrachtig. Dus het is gewoon een goede speler voor ons. En wij hopen hem gewoon fit te houden. Vandaar dat we ook blij waren dat we hem uh, naar, uh, naar 65, 70 minuten konden wisselen. En datzelfde geldt voor Janga. Janga is een jonge speler, waar ik heel veel rek in zit, zal veel fout doen. Eh, zal ook kansen gaan missen, maar is wel een jongen waar, waar mogelijkheden bij, eh, bij zijn. Dat gaat ook voor, uh, voor Aalberg, uh, die al heel vaak dichtbij een goal was. Nu eindelijk die goal maakt, dat was het, hè? Waarom je dat met een vierde, denk ik? Ja, nee, ik, ik, kijk, wij zijn heel veel met hem bezig. En uh, hij komt heel vaak in die positie. Alleen, hij moet daar wat rustiger worden. Dat zag je bij die kans die, uh, die we uh, net na rust krijgen. Ja, dat is een fantastische aanname. En dan moet je jezelf belonen, zeg ik altijd. Als je daar al gekomen bent, dat is eigenlijk het moeilijkste. En als je dan voor de goal rustig blijft, dan maak je zo'n bal. Dus ik was heel ik blijf erin het kost kracht hè, wat ze doen, want vanaf de eerste minuut druk zetten... ik dacht nog, ja, uiteindelijk kom je met 9 tegen 11, van hoe lang houden ze het vol? Ja, nee, maar dat is ook zo. Dat hebben we ook ingecalculeerd. En vandaar ook dat ik in de rust nog even apart met Janga heb gesproken. Kijk, wij, wij willen heel graag druk naar voren zetten. Maar dat ken je nooit, een hele wedstrijd volhouden. En Janga, die bleef me jagen. Ja, op een gegeven moment, die wedstrijd duurt 90 minuten... en dat moet hij gaan beseffen. Dus ik heb in de rust ook gezegd van, nou, op het moment dat we met z'n allen gaan... dan ga je voorop. Maar op het moment dat we in kunnen zakken, dan hou je het op tot aan aan hun middellijn. En dan ga je vanaf daar druk zetten. Nachtje slapen. Je bent dan ook wel even een nachtje van die laatste plaats af. En nu hoop op Feyenoord. Ja, ik ga morgen kijken. Dus over, de, over de twee weken hebben wij VVV. Dus ik... Uh, morgen vroeg trainen en daarna gelijk even door naar VVV. Ja, ik verheug me al op. Het lijkt me een hele leuke wedstrijd. En Feyenoord is uh, in goede doen. Dus ik, uh, ik hoop dat ze, dat ze ons dubbel, dubbel uh, gaan helpen. Eén voor, uh, voor zichzelf, maar twee voor ons. John Lammers, de trainer van Excelsior, dat met 3-0 won van NAC. Twente staat met 4-0 voor. Bas Tegeler. 13 uh, minuutjes nog. Janko in het veld gekomen bij Twente. Was bijna meteen succesvol bij een van zijn eerste acties. Een voorzet vanaf de rechterkant van Fer. Die zich uh, slim, goed als een soort slangenmens langs zijn tegenstander draaide in het strafhoopgebied. En uit een moeilijke hoek de bal nog vrij strak voorkreeg ook. Janko God, altijd dat zijn bal nog tegen zijn voet aan komt. Stak dat benen ook uit, maar de bal rolde er net langs. We leverde dus geen goal op. aan de andere kant een gevaarlijk moment van RKC zo waar gezien. Met Twente vond iedereen het buitenspel. De grensrechter vond dat niet. En zo kreeg Schet de kans om in de richting van het doel van Michailov te lopen. Hij wilde de voorzet geven op de meegelopen Castellion. Een bal uiteindelijk via het been van Tindalli. Nog bijna in het doel. Iedereen stond daar bij Twente ineens op het verkeerde been. De doelman voorop. En de bal ging net aan de goede kant van de paal voor Twente. 4-0 dus nog altijd. Daarmee is de wedstrijd natuurlijk gespeeld. Met 4-0 vond Twente dit seizoen ook in Waalwijk. En Twente zal tevreden zijn dat het op deze manier nou ja, zonder kleerscheuren op alle mogelijke manieren uit de winterstop komt. dus prettig begint aan 2012. Chatli probeert de bal mee te geven aan De Jong. Maar dat lukt niet. RKC zit daartussen via Ten Voorde. Een van de Waanwijkse invallers dus vanavond. Mag RKC nog een keer komen. Want Ten Voorde is niet bezig aan een goede invalbeurt. Voor de zoveel keer verspeelt hij de bal. Twente neemt over een diepe bal naar De Jong. Linkerkant van het veld op de rand van het strafselgebied. Janko voor de goal. Die wijst. De Jong ziet het. Wil pasen maar schiet de bal tegen bandjaar op. Die daar natuurlijk niet voor niks staat. De rechtervleugel verdedigen. Via Bandjar gaat de bal over de achterlijn en moet 20 genoegen nemen in de 79e minuut van deze wedstrijd met een hoekschop. En dus nog altijd de stand 4-0. De Nederlandse Roeibond slaagt er ten onrechte, maar niet in de sport, verkocht te krijgen in de media en allerlei stichtingen om het nationale toproeien te ondersteunen, werken veel te weinig samen. Dat zei Tjaart Kloosterboer vandaag eh, op de Nationale Roeidag gehouden op het hoofdkantoor van sponsor Egon in Den Haag. Kloosterboer neemt op korte termijn afscheid als ad-interim bondsdirecteur, nu er op korte termijn een nieuwe baas wordt gepresenteerd. Rachna Niemeyer sprak met Tjaart Kloosterboer, die u vermoedelijk niet kent uit het roeien, maar uit het schaatsen. Nou, ik denk uh, van 14 jaar bondscoachschap voor, voor de KNSB... met uiteindelijk uh, als afscheid de drie medailles van Yvonne van Gennep in Calgary. En ik denk dat mensen mij op dit moment ook kennen als bestuurder uh, binnen de KNSB. Het roeien. Zit u door de week uh, vijf dagen per week... in die kleine bescheiden kantoortjes aan de bosbaan? Uh, nee. Uh, ik ben ingehuurd op uurbasis. Op, op, op, op maar zo werkt het niet. Uh, tenminste, zo werkt het bij mij niet. Je mag mij een aantal uren inhuren in, in en, en die in uren betalen. Maar het betekent gewoon dat je vervolgens uh, gaat nadenken... over de totale materie die, uh, die ook in dat roeien gaat spelen. En uh, Het betekent dus ook dat je thuis aan het werk bent. Uh, op de momenten dat je niet aan, uh, aan de bosbaan bent... dat je ook uh, andere, uh, op, op, op andere gebieden gaat kijken van... Hey, wat is op dit moment uh, zinvol... om na te denken voor het roeien, wat is zinvol om met mensen te spreken... met organisaties te spreken over het roeien. Met andere woorden, uh, dat werk houdt dan met drie dagen in de week niet op... maar daar ben je gewoon mee bezig. Je kunt dus aangeven wat volgens u de één of twee belangrijkste punten zijn uh, ja, die, die aangepakt moeten worden binnen het roeien, binnen de bond. En dan wil ik het op met name hebben uh, over de topsportkant bijvoorbeeld. Zijn, zijn er dingen waarvan u heeft gezegd die moeten richting Londen bijvoorbeeld nog beter, nog strakker, nog, ja, nog beter geregeld worden? Nou. Op zich op het technische beleid, wat René Meinders uitzet, daar, daar, daar ga ik me niet mee bemoeien. Dat is ook zijn gebied. Dat is ook het gebied van een technisch directeur. Uh, wat ik wel merk is als je, als je naar een totale verbreding van het roeien wil, dat je het verhaal wat achter trainen zit, het verhaal wat achter selectie zit, dat je dat nog veel meer uit kan meten en nog veel breder neer kan zetten. om daarmee veel meer mensen naar het roeien te trekken. Want dat is een dat is een Super spannend en mooi verhaal. Uh, wanneer het gaat om een skiff, is het, is het heel simpel. Uh, je laat een aantal mensen tegen elkaar roeien, één op één. En de sterkste wint. Uh, en die, mag, uh, die zou naar de Spelen kunnen als hij in een gekwalificeerde boot zit. Maar om een acht vol te krijgen is een heel ander probleem. Ik bedoel, daar komen zoveel factoren bij elkaar. die uh, uiteindelijk maken dat een boot in balans komt. En, ik, ik denk dat je mag zeggen dat die groep bijna uit twee achter bestaat. Hè? Het zijn 15, 16 roeiers die in aanmerking komen voor een plekje in het vlaggenschip. Precies, en die moeten dus op een hele zorgvuldige wijze moeten die daarvoor geselecteerd worden. Nou, daar zit een verhaal achter wat denk ik veel meer mensen in Nederland die sport, überhaupt sport geïnteresseerd zijn gaat boeien. Nou, als je dat verhaal uit, uit gaat meten, gaat vertellen, uh, betekent het gewoon dat je veel meer mensen naar het roeien gaat trekken. En welk verhaal doelt u dan op? Want uh, is dat het selectieproces en de, en de pijn en de emoties die daarbij komen? Is dat wat u bedoelt? Precies. Uh, je zegt het zelf al. Zestien uh, mensen die, zich die, die, die, die een van die acht plekken in een boot moet gaan verwerven. De afvallers, de emoties. Uh, het betekent gewoon dat je daar een prachtig verhaal in de aanloop naar de spelen van kan maken. En dat zal ook nog veel meer neergezet moeten worden in de toekomst op dat nationale podium. Daar moet de roeisport nog leren om veel meer gebruik van te gaan maken. Als ik het goed begrijp, is dat echt het punt? Of zegt u van, nou ja, ik kan nog wel een of twee andere dingen aanstippen die in mijn nou ogen in de toekomst bij mijn opvolger liggen, die ook aandacht behoeven? Ja, betekent gewoon dat je vervolgens als je dat vanuit de top gaat proberen breder te trekken om dus ook een breder pub publiek in de richting van het roeien te trekken... dat op dat gebied ook nog veel, dat, dat het creëren van dat centrale platform... waarop je het roeien presenteert, dat dat nog veel beter kan. Als ik nu kijk dat er, uh, dat er een aantal verschillende websites allemaal eigenlijk separaat van elkaar bezig is om, zich, om, om dat roeiend te presenteren... denk ik dat je dat nog veel beter aan kan, kunt gaan pakken als je daar één van maakt... maar dan ook die website, die interactieve website... ook heel professioneel gaat aanpakken en presenteren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een aantal initiatieven. De, de Mannen 8 heeft zijn eigen financiers, de Vrouwen 8 heeft dat. Er is een fanprogramma wat er aan zit te komen. Er is een businessclub die de Olympische boot wil ondersteunen. Het zijn allemaal goed bedoelde initiatieven die ongetwijfeld werken, maar die wel allemaal separaat van elkaar functioneren. Laat ik zo zeggen, uh, op dit moment genereert NOCNSF voldoende mogelijkheden... om de voorbereiding van de Olympische bodem goed plaats te laten vinden. Maar alle, er worden heel veel initiatieven ontplooit op dit moment om dat te opt optimaliseren. Uh, dat kan nog veel beter. Uh, daar zal ook een structuur voor bedacht moeten worden, hoe dat zit. Als ik naar het schaatsen kijk, dan hebben we de merkenploegen. Als ik naar de stichtingen kijk die achter die boten zitten, dan heb je, heb je net zo'n soort initiatief wat erachter zit. Nou, dat moet nog wel allemaal ingebed worden in een structuur... waarin dat bij elkaar komt. En ook dat zijn nog zaken die dus randvoorwaardelijk... in de faciliterende zin nog veel beter op elkaar afgestemd moeten gaan worden... en geregeld kunnen gaan worden. Zijn er, zijn er overeenkomsten? Dat is misschien toch de vraag die je dan in dit geval stelt. Uh, schaatsen, roeien. Ik zeg al, ja, het is allebei water. Maar wat zijn de overeenkomsten die er zijn? Of zegt u van, ik ben toch wel in een andere wereld terechtgekomen? Nee, ook, deze men, ook, ook, ook hier is men bezig met breedtesport. Ook hier is men bezig om... Uh... Mensen die van sport houden te enthousiasmeren voor deze tak van sport. Dat zie je in elke tak van sport. Ook hier zie je uiteindelijk een hele smalle piramide staan, ontstaan... van talenten die, eh, die zin hebben om door te groeien in de richting van topsport. En, en, en die zijn gedreven en die hebben een focus. En die zijn op dit moment op weg naar Londen. En de rest van de wereld kan ze in feite op dit moment geen barst verrekken. Zij willen naar Londen. En ik hoop dat ze net zo gefocust zijn als elke topsporter... en zeggen van, ik ga voor goud. En dat zei Tjaart Kloosterboer tegen Rachman meer en het ging over roeien. Nou, de bordjes zijn niet verhangen, hè Bas? Nee, er is wel genoeg te melden in Enschede... want het was 4-0 bij Trent RKC. Het is inmiddels 5-0, de vijfde opnaam van de Ola John. Een vrije schop vanaf de linkerkant... waar iedereen de keeper voorop een voorzet verwachtte... maar daar had Jeroen Zoet... Niet gerekend dat Ola John de Ballen wel eens in de korte hoek zou kunnen schieten. Dat deed hij dus feilloos. Keeper, dat ziet er altijd heel merkwaardig uit. Wil dan nog zo snel mogelijk toch weer naar de andere hoek. Nou, dat lukt niet. Knullig oogt het. En 5-0 werd het. Even later kregen we een debutant binnen de lijnen. Joshua John van Twente. Overgenomen van de Sparta. Hij is in het elftal gekomen voor Nasser Chadli. En een paar minuten daarna had eigenlijk Yvinder Snow rood moeten krijgen. Maar die kreeg hij niet... Luc de Jong heeft de bal, die wat treiterig hoogte van de middenlijn, die bal een paar keer hoog houdt. Daar is de tegenstander die in de buurt is Snow niet van gediend. Terwijl er nu ook een flinke overtreding wordt gemaakt door Auwassar. Die is blijkbaar ook zat, die gaat wel een gele kaart krijgen nu, van scheidsrechter van Siegem. Maar Snow staat dus bij Luc de Jong, die houdt de bal een paar keer hoog. En vervolgens ontstaat er een vinnig duel tussen de twee. En dan lopen ze allebei op een, achter een bal aan die een meter of zeg maar 15 uit dat duel wegspringt. En slaat eigenlijk gewoon Snow. Luc de Jong tegen het gezicht. Of in ieder geval komt de hand in het gezicht van Luc de Jong. Bijzonder onsportief van de middenvelden van RKC. Het is echt goed voor hem dat scheids- en grensrechten dat niet zien. Anders gaat hij met rood van het veld. Kortom, RKC snakt naar het einde in Enschede. Drie minuten nog, plus extra tijd. Het is 5-0. Er is toch nog een andere stand op het bord gekomen bij het schaatsen. Sebastian Tilman. Ja, ze hebben toch uh, Kjeld Nijs uiteindelijk gedisqualificeerd. Omdat hij uh, dus uh, bij het opkomen van de kruising helemaal naar buiten waaide En daarmee Steven Groothuis hinderde. Groothuis echt gehinderd is. Uh, blijft natuurlijk altijd de vraag. Maar goed, goed genoeg in ieder geval om Nijs. Uh, te disqualificeren betekent, want dat heeft toch wel een beetje invloed... Uh, voor de stand om de wereldbeker dat Stefan Groothuis aan de leiding gaat... nu met 330 punten en een behoorlijke voorsprong gelijk te pakken heeft... namelijk van uh, 70 punten ten opzichte van Kjeld Nuis. Johnny Davis wint de 1000 meter, staat nu derde in de wereldbeker... maar was wel 200ste langzamer dan Gerard van Velde bijna 10 jaar geleden bij de Olympische Spelen. Geef wel aan hoe hoog het niveau destijds lag. De situatie de langs de lengte. We beginnen in Duitsland waar Borussia Mönchengladbach gisteravond voor een verrassing zorgde door Koploper Bayern München met 3-1 te verslaan. Onze landgenoot Roel Brouwers die bij Borussia speelt, won voor de tweede keer het seizoen van Bayern en dat had hij nooit durven dromen. Ik eh, het is in ieder geval gehoofd, maar ja, het tegen Bayern is immer moeilijk en als je dan twee maal gewinnen, dan eh, dan kan we nu tevreden zijn. Ik glaub, het is we een schone start van de rugronde. en nu kunnen we hoffelijk dat vertrouwen metnemen in de volgende spelen. Brouwers had het wel gehoopt natuurlijk en vindt deze overwinning dan ook een goede start van de tweede competitiehalf. Daarnaast geeft dit vertrouwen voor de komende wedstrijden. Brouwers weet ook waarom zijn ploeg won van Bayern. Ja, we proberen een spiel compact te maken in die defensieve, uh, waar van toeval uh, weg te staan. en een ander te helpen. dat is vandaag goed geklapt. We hebben weinig kansen weggegeven. Ons gemaakt en dan man denk ik als van plaats. De tactiek, Sir Brouwers, was om compact te verdedigen en dat lukte. Daarnaast hebben we drie keer gescoord en dus verdient gewonnen. Tim de Wit, correspondent in Duitsland. Tim, Roel Brouwers noemt die overwinning van Borussia terecht. Vind jij dat ook? Ja, ja, dat was het zeker hoor. Gladbach was veel agressiever, veel slimmer. Uh, vooral in de counter. Ze gingen heel effectief met uh, geboden kansen om. Uh, het werd 1-0 door een blunder van de Bayern keeper Neuer. En 2-3-0 waren ja, eigenlijk gewoon hele fraai uitgespeelde counters. En uiteindelijk maakte Schweinsteiger er nog uh, 3-1 van. Borussia staat maar één puntje achter op de twee koplopers. Uh, München en uh, Schalke. Uh, is, is Borussia echt een titelkandidaat? Nou, dat, dat vind ik nog wel te veel van het goede hoor. Uh, ze doen het heel erg goed, uh, absoluut. Ze hebben de beste eerste seizoenshelft in 36 jaar achter de rug. Nou, ja, daar valt natuurlijk niks op af te dingen. Maar als je kijkt naar de selectie dan lijkt het Bayern München, Dortmund ook, uh, vergeet die niet. En Schalke uh, toch echt wel sterker dan uh, Gladbach. Maar ja, wat je zegt, ze staan voorlopig wel keurig derde. Bayern verloor niet alleen drie punten, maar ook Daniel van Buiten, de verdediger. Wat is er met hem aan de hand? Hij brak zijn middenvoetsbeentje gisteravond. Een hele vervelende blessure, want hij is zeker zes tot acht weken uitgeschakeld. En dat terwijl Bayern verdedigend al helemaal niet zo lekker draait. Het zou zomaar kunnen dat ze in München nog snel op zoek gaan naar versterking... voor het einde van de transferdeadline. En die loopt nog tot 31 januari. Ja, dan Schalke 04, de ploeg van trainer Huub Stevens. Die profiteerde, want ze wonnen van Stuttgart 3-1 makkelijk. Ja, eigenlijk wel. Uh, ja, thuis is Schalke toch wel heel sterk, hoor, is gebleken. Uh, helaas geen uh, doelpunt van Huntelaar deze keer. Hij maakte er wel eentje, maar die werd onterecht vanwege vermeend buitenspel afgekeurd. En door deze overwinning is Schalke ineens mede koploper met Bayern. Ja, ze, ze durven het zelf in Gelsenkirchen nog niet hardop te zeggen. Maar als uh, ze zo door blijven gaan, dan kunnen ze wel eens tot het einde mee gaan doen om het kampioenschap. Uh, ze kregen wel een uh, tik te verwerken nog bij Schalke. Want uh, middenvelder Hubbers dus brak door een hele ongelukkige botsing met een, een ploeggenoot... Zijn jukbeen en hij kan al eens voor lange tijd zijn uitgeschakeld. Dan onderin, daar won Freiburg met 1-0 van Augsburg. Uh, hoe, hoe is het, uh, de situatie nu onderin? Nou ja, Augsburg, dat is de club van de trainer Jos Luhukai, de Limburger. Ja, die moesten dus inderdaad tegen een directe concurrent, Vrijboek. Eh, nou ja, Augsburg speelde heel erg verdedigend. Bijna met elf mensen achter de bal, hele wedstrijd. Allemaal in de hoop op een puntje natuurlijk. Maar ja, helaas, de 88e minuut scoorde Freiburg 1-0. En daarmee zakte Luhukai met zijn Augsburg naar de allerlaatste plaats in de Bundesliga. En waren er in de afgelopen periode nog belangrijke transfers in de Bundesliga? Nou, meest besproken was vooral de kooplust van Wolfsburg, de club van uh, trainer Felix Magath. Die kocht er maar liefst acht spelers in de winterstop, met een uh, totale waarde van 30 miljoen euro. De Duurste aankoop was een uh, groot Zwitserstalent, Ricardo Rodriguez, die werd aangekocht voor 8,5 miljoen euro. Nou, het klaar blijkbaar wel, want Wolfsburg won vanmiddag met 1-0 van Keulen. Al werd het winnende doelpunt gemaakt door Sebastian Polter en die komt heel gewoon uit de eigen jeugd. Nou ja, het staat allemaal lekker dicht bij elkaar. München en Schalke hebben 37 punten uit 18 wedstrijden. Borussia Mönchengladbach 36 uit 18. Maar Borussia Dortmund heeft er 34. En dan uit 17 kan dus nog gelijk komen met München en Schalke. Bedankt, Tim de Wit. En wij gaan naar Bas Tichelen, naar de slotfase. Oh nee, toch niet, hè? Ja, we mogen wel even. 5-0, is afgelopen. En dat betekent dat McLaren in ieder geval op een plezierige manier terugkeert in Enschede. Twente RKC 5-0. Uh, ja, dat betekent dat Twente, hoe gek dat klinkt, uh, voor het eerst na drie wedstrijden die het verliest, weer eens wint. Denk je, is dat zo? Ja. Voor de winterstop, Wisla Krakau in de Europacup verloren, Feyenoord in de competitie verloren en in de weken van PSV verloren. En nu dan toch weer eens gewonnen. Dat klinkt gek, maar het was dus toch zo. 5-0 wordt het bij Twente RKC. Spannend is niet geweest. In de, we gaan verder met buitenlands voetbal. De Engelse Premier League, daar beleefde Donan Tim Krul een pijnlijke middag. Zijn ploeg Newcastle United ging met 5-2 onderuit bij Fulham. Middenmotor Everton kwam thuis niet verder dan 1-1... tegen het laaggeklasseerde Blackburn. En Wiccan Athletic, de hekkensluiter, uh, verloor met 3-1... bij Queen's Park Rangers. Swansea City uh, verloor 2-0 bij Sunderland. En North City tegen Chelsea eindigde in 0-0. Wolverhampton verloor van Aston Villa, 2-3. Stoke verloor van uh, West Brom, 1-2. En Bolton Wonders Liverpool werd 3-1... Dele de mocht uh, een half uur voor tijd nog even invallen... maar dat hielp dus allemaal niet. Morgen is er Manchester City tegen Tottenham... en Arsenal tegen Manchester United. City gaat een kop met 51 uit 21. United heeft er 48 uit 21. Tottenham 46 uit 21. Chelsea heeft er 41... 10 punten minder dan Manchester City, maar bovendien al een wedstrijd meer gespeeld. En Arsenal heeft er 36 uit 21, staat dus al 15 punten achter op City. Francesco Totti heeft in de Italiaanse Serie A een bijzondere mijlpaal bereikt. De 35-jarige aanvaller van AS Roma maakte in de met 5 1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Cesena 2 goals en kwam ermee op een totaal van 211 voor Roma. En daarmee verbeterde Totti het 56 jaar oude record van de Zweed-Nordaal die tussen 1949 en 1956 220 tien keer voor AC Milan scoorde. Er was nog één andere wedstrijd in Italië. Atalanta-Juventus eindigde... nee, een 0-2. En die wedstrijd is nog niet afgelopen zoals het nu is. Die is om kwart voor negen begonnen. Dus dat zal uh, naar rond bijna rond uh, zijn afgelopen. Uh, Aan kop Juventus, 38 uit 18. Gevolgd door AC Milan, 37 uit 18. Oudinese, 35. Uh, Lazio, 33. En Inter, 32. Allemaal uit 18 wedstrijden. Dan de Spaanse primaire Division Vier wedstrijden. Espanol-Granada, 3-0. Racing Santander tegen Getaffe 1-2 en Real Sociedad Atletico Madrid 0-4. En om tien uur is begonnen, en dat is dus een tussenstand: Real Betis tegen Sevilla 1-0. Tussenstand. 18 wedstrijden hebben ze allemaal gespeeld aan kop. Real Madrid heeft er 46, Barcelona 41, Valencia 34 en Levante 30. Anderlecht heeft geen misstap gemaakt in de Belgische eerste klasse. De koploper won uit bij Kortrijk met 1-0. Nummer 2, agent kwam tegen Zultenwaardigheb niet verder dan 0-0. Clubbrugge, KV Mechelen 0-1, Lokeren, Liersen 2-0, Beersen, Cerkelenbrugge 4-0. Eén golf uh, van Beerschot kwam van onze landgroot McDonald. Bergen-Leuven eindigt in 2-2. Aan kop in België hebben alle ploegen 21 wedstrijden gespeeld. Anderlecht heeft er 46. A-agent staat op 6 punten, op 40 dus. Clubbrug heeft er 37. En Kortrijk en Racing Genk uh, delen de vierde plaats met 34 punten. Tot zover het buitenlands voetbal in Europa. En dan gaan we nu naar Afrika. Want vandaag is het weer zover de Afrika-cup begint. Die wordt dit jaar gespeeld in Gabon en Equatoriaal Guinea. De titelverdediger Egypte is er niet bij. Marokko, het team getraind door Erik Gerets, is een van de favorieten. Ali Bouzebon speelde met Marokko de Afrika Cup 2006. Een toernooi dat grote impact op hem had. Ja, dat ze hopen dat ze, dat ze eigenlijk een prijs pakken of dat ze ver komen. Want de afgelopen afwerkingen waren telestellend. teleurstellend. Uh, eigenlijk na de, na de finale die ze toen hadden gespeeld tegen Tunesië, dat ze verloren, Hebben ze daarna eigenlijk, uh, zijn ze elke keer in de voorrondes uh, eruit gegaan. En je hebt zelf ook een Cup meegemaakt in 2006. Kun je het gevoel beschrijven wat er door je heen ging toen je hoorde dat je geselecteerd was? Ja, ik zat er, er al bij, en, uh, voor, de, voor de kwalificatie voor het WK. Uh, en ja, dus voor mij was, was het ook duidelijk dat gewoon de Afrika, de Afrika Club ook erbij zou zitten, maar uh, het is natuurlijk gewoon, uh, van, ja, zou ik het zeggen, ik ken bij elke voetballer maar voor je land uitkomen is toch het mooiste wat er is. Want uh, tijdens dat seizoen was je speler van Feyenoord. Uh, heb je nooit getwijfeld om te kiezen voor Feyenoord in plaats van voor je land? Nee, ik vind. Uh... Als je, als je wordt opgeroepen voor het land om voor de helft te voetballen, dan doe je dat. Dat zie je ook bij de Oranje Internationals. Dat is gewoon iets heel normaals. Daar kun je gewoon geen nee tegen zeggen. Voor je land uitkomt, dat is het gewoon iets wat gewoon in je hart zit. Vaderlandse liefde. En, ja, dan, ga je, dan ga je niet twijfelen. Dan ga je dan gewoon vol van. Plus, het is gewoon een mooie ervaring om in Afrika mee te spelen. Het is toch een eindtoernooi. En uh, ja Marokko keer geen ek spelen wat ook. Dus uh, zie het maar als een EK. In dat seizoen speelde je de eerste seizoen zelf redelijk wat wedstrijden voor Feyenoord. Mm -hmm. De tweede helft van het seizoen speelde je minder. Mm -hmm. Heeft dat misschien te maken dat je naar de Afrika cup ging? Nou, dat heb ik mezelf ook heel, uh, mezelf heel vaak af afgevraagd. Want uh, voor, de, voor de Afrika cup speelde ik bijna alles. En toen ik terugkwam had ik ineens een hele andere positie in de rangorde. En dat uh, heb ik eigenlijk nooit begrepen. Want niks met prestaties te maken. Worden ook. Dus uh, het was wel teleurstellend. Maar uh, ik heb er geen moment van spijt van gehad om uh, met Marokko naar de Afrika cup te gaan. Heb je wel de trainer toen om uitleg gevraagd? Nee, ik zit zo niet in elkaar. Het is heel simpel. Ik doe mijn best op de training. Ik bewijs mezelf in de wedstrijden. En dat is het aan de trainer. Uh, als hij dan andere dingen ziet als, als wat alle andere mensen zien, ja. Dat is dan aan hem. Maar dat uh, doe je niks aan. Dat was voor mij wel duidelijk. En waarom heb je voor Marokko gekozen en niet voor het Nederlands elftal? Nou, om te beginnen had ik ook niet uh, de keus. Het is dus niet zo dat uh, de, de, de bondscoach van toen de tijd... Uh, mij een uh, aardondering wordt gevraagd. Wat dan ook. Maar uh, ik ben iemand... Uh, ik doe alles op gevoel. Heel veel op gevoel. En... Uh, ja, en daar uh, dat ligt Marokko uh, toch even uh, voor de bovenhand. Je kunt het wel begrijpen dat andere uh, spelers, Marokkaanse spelers... zoals bijvoorbeeld Ibrahim Aflai, wel voor het Nederlands elftal kiezen. Ja, natuurlijk. maar Ibrahim Aflai is ook een, uh, een speler met exceptionele kwaliteiten. Een speler die gewoon, ja, zoals je ziet bij, bij, bij Oranje ook gewoon een van de betere is. Toen hij gewoon fit was en dat hij gewoon uh, een fantastische speler is. En begrijp dat hij voor Oranje speelt. Hij je ook meer kans om natuurlijk EK's en, en eindtoernooien te spelen en WK's. Dus uh, in dat opzicht vind ik het ook gewoon een verstandige keuze. Ik denk dat als uh, Ibrahim voor Marokko had gespeeld, dat hij niet uh, ja, de Barcelona was geweest. Hoe zie je de kansen van uh, Marokko in tijdens deze Afrika Cup? Nou, ik moet zeggen, uh, ik heb een be beetje be be be gekeken naar het selectiebeleid. En uh, ik heb een be beetje be gekeken naar, naar de jongens. Ik heb een paar wedstrijden gezien. Ja, ze hebben zoveel kwaliteit om, om het gewoon ver te schoppen. De kwaliteit is daar. Ik denk dat ze ook een goede trainer hebben aangesteld. Heel veel mogelijk ook. Ik denk dat ze wel, uh, ja, uh, dat ze wel een goede, goede, goede lijn omhoog hebben gezet. Want dat moet ze gewoon voorhouden. Ik denk dat ze missen gewoon met de koppen erbij houden. En doen wat ze goed in zijn. Dat ze gewoon uh, een, groen, groen, een combinatiespel spelen. Omdat ze daar wel de spelers voor hebben. Dat ze gewoon heel ver kunnen komen. Ali Bouzebon in een bijdrage van Marnix Haken. Oh, oh, oh, oh. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. Twente RKZ eindigde in 5-0. Berus was het 2-0 door De Jong en Bayrami. De Jong maakte ook de derde uit de strafschop. Chatley 4-0 en John 5-0. De graafschap Veen 0-2. Berus was het 0-1 uit de strafschop van Dost. En Dost maakte ook de tweede. Veen kwam al voor eens met tien man te spelen. Derrel Janmaat werd met rood van het veld gestuurd... na een overtreding op Michael de Leeuw. Ja, ik zet de slijding in een. Uh, ja... Voor, voor, misschien dat ik iets te laat ben, maar totaal niet de intentie om, om hem te raken gewoon voor de bal. Ja, en ik zie in één keer dat hij een rode kaart trekt en daar was ik heel verbaasd over. Jan Maat is het dus niet eens met die rode kaart. Maar schijnt dat het Jansen staat ook na het zien van de beelden achter zijn beslissing. Nou, ik zie dat Melvin de Leeuw uh, aan de bal is, het middenveld op snelheid oversteekt. Um, net uh, voor, um, uh, even denken, voor Jan Maat de bal meeneemt. En Jan Maat komt gewoon echt veel te laat en raakt de tegenstander onder op zijn enkel veel te laten tackle. Gevaar voor de tegenstander. grote kaart. Goed, veen stond toen al met 1-0 voor... en moest dus met 10 man overeind zien te blijven. En dat lukte. Sterker nog, het werd uiteindelijk 2-0. Veen trainer Ron Jans. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, ja, ze had er gewoon heel, moeite mee, heel veel moeite mee. En uh, ik vond wel dat... Uh, dan moet ik het goed zeggen... Badibanga, dat hij wel uh, gevaarlijk was uh, met, met zijn snelheid. Uh, maar ze hebben één grote kans gehad van, uh, van Michael de Leeuw. Uh, ja, we verzuimden eigenlijk al uh, iets eerder om de wedstrijd te, te beslissen... maar echt een uh, compliment voor de, de werklust. En, uh, ja, ik, ben, ik vind het wel mooi om te zien hoe ze dan met elkaar knokken. en Dat is precies eigenlijk zoals we eigenlijk, uh, al een poos bezig zijn. en uh, Dat zie je dan gelukkig uh, terug op het veld. De Graafschap speelde bijna 50 minuten met een man meer. Dus je zou kunnen zeggen dat de ploeg er meer uit had kunnen halen. De trainer, Andries Ulderink. We hebben drie, vier aardige momenten gehad om zelf een doelpuntje mee te pikken. Niet de uh, grote kansen die je hoopt. Maar wat vandaag vooral uh, te mensen overliet, waren de voorzetten van de flank. Die waren veelal uh, te hard uh, voor de keeper, uh, te laag, uh, veel bij de eerste paal. Dus dan heb je genoeg uh, mensen, uh, maar als ze de voorzetten niet komen... dan weet je uh, dat je vervolgens met vier, vijf mensen in de zestien uh, staat... dat er een open middenveld uh, ligt en uh, dat uh, Heerenveen spelers heeft... als Juricic en Nassing, die natuurlijk levensgevaarlijk zijn in de kant. Excelsior Nakwit. 3-0, bewust was het 1-0 door Janga. Uh, 2-0 was het door Alberg en 3-0 door Maatsen. Die laatste twee vielen overigens toen Nak met uh, negen man speelde. Dat was tijdens het laatste half uur. Uh, want toen had zowel Luiks als Bonifacia uh, rood gekregen. Tweemaal geel beide. Nou, afloop kon de trainer van Nak John Karel, nog maar één ding concluderen. Ik vond uh, Excelsior op alle fronten uh, scherper. Uh, ik vond ze heel enthousiast. Vaak schoot ze ook maar een bal naar voren. Maar ze hebben een hele grote sterke spits die nou veel duels won en alle tweede ballen waren ons voor hun. En daar hadden we heel veel moeite mee... en um, dat kreeg we niet rechtgebreid de eerste helft uh, voetballend. Nak nou, toonde meer inzet in de tweede helft... maar dat enthousiasme sloeg een beetje door gezien de twee rode kaarten. Volgens Karelsen is er niks af te dingen op de beslissingen van de scheidsrechter. Helemaal niks. Nee, ik vond terechte kaarten. Eerste kaart van je uh, hem uh, bij de keel pakken. Nou, dat moet je niet doen. Dan kom je misschien nog wel goed weg dat het uh, slechts uh, geel is. De tweede was een laatste tackle, dus ik kan het hem ook voor En die kaarten van Roli uh, vond ik ook uh, terecht, dus uh, daar lag het niet aan. Hoor. Het heeft puur aan onszelf gelegen. En natuurlijk aan Excelsior, want er was weinig aan te merken... op het spel van de nummer 17 in de Eredivisie. maken, Janka. Uh, nee, eigenlijk niet. We zijn uh, drie weken goed bezig, sinds de uh, in Turkije. Zijn we gewoon uh, met een vast systeem begonnen, met drie spitsen. En uh, ja, het uh, gaat wel goed, ja. Door de drie punten is Excelsior in ieder geval even van de laatste plaats af. Voor coach John Lammers is het hopen dat Feyenoord morgen van de hekkersluiter VVV wint. Ja, ik ga morgen kijken. Dus over twee weken hebben wij VVV. Dus ik eh, morgen vroeg trainen en daarna gelijk even door naar VVV. Ja, ik verheug me eigenlijk al op. Het lijkt me een hele leuke wedstrijd. En Feyenoord is in goede doen. Dus ik, uh, ik hoop dat ze, dat ze ons dubbel, dubbel uh, gaan helpen. Eén voor, uh, voor zichzelf, maar twee voor ons. Gisteren al eindigde ADO Den Haag tegen Roda JC in 3-3. Bij Rus was het 2-1. AZ gaat een kop met 38 uit 17, gevolgd door PSV 37 uit 17. En dan uh, Twente, dat heeft er nu uh, 36 uit 18... Ajax heeft er 33 uit 17, Feyenoord 31 uit 17 en Heerenveen 31 uit 18. Onderin de Graafschap, 12 uit 18, dan Excelsior 11 uit 18... en hekkensluiter is dus VVV 10 uit 17. Morgenmiddag om half 1 is er Vitesse en EC, de Gelderse derby. Om half 3 AZ Ajax, Groningen Heracles en VVV Feyenoord. En om half 5 ook nog FC Utrecht tegen PSV. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. When you should ride, ride join me home. We'll have some fun when the clock strikes. One. We're gonna rock around. Around the clock. Schaatser Jan Smekens heeft het Nederlands record op de 500 meter aangescherpt. Het Nederlands record stond sinds december 2009 op naam van Ronald Mulder. Die kwam in Calgary toen tot 34 seconden en 52 honderdste. En Smeekens zette een tijd neer van 34 seconden en 40 honderdste. 12 honderdste verschil dus. Smekens werd daarmee tweede achter de Japanse Nakashima. Jeroen Stekelenburg in gesprek met Smekens. Gefeliciteerd. Daar markeerde heel weinig aan, of moet ik zelfs zeggen, niks. Nou, dat was in ieder geval een super race. En nog nooit zo snel geopend. En dan natuurlijk zit er in je achterhoofd om een Nederlands record te rijden. Alleen probeerde gewoon goed bij mijn technische dingen te blijven. En dan uh, knal je door zijn laatste binnenbocht heen. En dan denk je van, uh, dan denk je vrij weinig. En dan wil je alleen maar zo snel mogelijk naar de finish. En dan voel je die druk op je benen. En dat is toch wel uh, een heel gaaf gevoel. Waar in de race wist je dat het een hele goede was? Uh, ja, 20 meter van tevoren voor de streep. Er kan nog van alles misgaan. En dan uh, moet je je kop er wel bij houden. Je zei net al even dat het Nederlands record wel in je achterhoofd uh, zat een tijdje. Ja, was dit toch wel een doel voor jou? Je, je vindt jezelf denk ik de meest constante, beste 500 meter rijder van Nederland. Ja, dan hoort dat record er ook een beetje bij, toch? Ja, zeker. Nou, Ronald Mulder had we natuurlijk eerst. en Dat uh, was gewoon een hele snelle tijd en, uh, en dat is, nog, is het nog steeds. En, uh, ja, gewoon Als Nederlander dat ik de afgelopen zes jaar steeds worldcups heb gereden, podium heb gereden, dan, uh, dan wil je ook gewoon dat Nederlands record hebben. En dat uh, is mooi dat het nu in de ploeg blijft. Was dit wel een soort van ultiem doel? Ja, het ultieme doel is het wereldrecord natuurlijk. Dus, uh, nee, ja. Voor vandaag is het echt super zo, ja. ja je noemt het wereldrecord, hè? want dit is een race waarin het niveau ontzettend hoog is. Alles zit verschrikkelijk dicht bij elkaar. De eerste 9 binnen 2 tiende, de, de eerste 19 binnen binnen zestiende. Daar blijft iedereen nog heel ver van af. Was dat gewoon een super wadderspoon? Ja, waterspoon was dat op dat moment gewoon uh, extreem goed. En ik heb gisteravond zijn races nog gekeken en dan zie je wel... Uh... Ja, met wat voor gemak en wat voor rust hij over zich heeft om, om zo'n tijd te rijden. En dat, uh, ja, dat is gewoon de volgende stap die je moet maken. Waarom doe je, dat? doe je dat? Doe je dat ter motivatie? Ter motivatie. Ik was zelf ook nog wat technische dingen aan het zoeken waar het bij mij nog een beetje aan schortte. En dat uh, probeer je zo een beetje op te lossen. En, uh, uiteindelijk is dat een lange zoektocht naar nou, uiteindelijk dat uh, ultieme race Dat is het wereldrecord dan. Kun je, dat, kun je dat vinden in het kijken naar beelden, dus in je hoofd? In plaats van, ja, ik zou denken dat je dat in een training moet doen, maar dat lukt ook op je hotelkamer? Ja, absoluut. Visualiseren is een heel groot aspect van het, uh, van het geheel. En uiteindelijk moet je het op het ijs vertalen. Alleen, ja, soms kan het wel een extra motivatie en een extra impuls geven... om het ook goed te zien hoe het echt moet. En uh, ja, dat, uh, dat doe ik dan ook. Ja, dat ultieme doel, dat wereldrecord, dat zal nog iets verder weg liggen. Kan het nou morgen nog harder? Het kan altijd harder. Dus dat, ja, natuurlijk, uh, de laatste binnen was, was goed. Alleen, hij kon nog ietsje beter. Ik... Uh, ja, ik vloor op 30 meter van die bocht had ik iets, iets te weinig controle. Alleen, uh, ik denk misschien met morgen een extra buitenbocht... dat het dan wel, uh, ja, dan wel heel, hard, heel hard kan gaan weer. En dat zei Jan Smekens tegen Jeroen Stekelenburg. En diezelfde Jeroen Stekelenburg vat de dag nog even samen met Stefan Groothuis. Stefan, een dag met een achtste, een derde plek, twee PR's. Is er dan nog wat te klagen? Uh, nou ja, nou goed, die duizend meter was niemand niet iemand Dat over, eerlijk gezegd. Dat, was niet, uh, dat kan gewoon harder, denk ik. Maar nee, ik ben te over deze dag. Zeker die 500 meter... Uh, 48 honderdste van mijn PR af, bijna een halve seconde in één keer. moest ook weer gebeuren, die 34, maar nou ja, 55 uh, vlakbij het oude Nederlandse record. Dus uh, daar heb ik zeker niks te klagen over. En uh, ja, de 1000 die, uh, was gewoon was niet slecht, Het was best goed. Maar uh, ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat het echt nog een heel stuk harder kan. Ze gaan naar het begin van de dag, naar die 500 meter. Je zei al, die 34 moest een keer komen. Maar wist je dat het, dat het zo hard kon? Nou, ik vind het wel een leuke stap. Ik had, uh, ik had meer gedacht een keer 34, 8 of zo mee te beginnen was, was al mooi geweest. Maar, uh, belangrijk is dat richting ja, komt die, richting volgende week? Nou ja, tuurlijk is dat belangrijk. Uh, zeker uh, die 500 is net zo belangrijk als de 1000 meter. Uh, alles wat je verliest op de 500 moet je weer goed maken en andersom. Dus uh, ja, allebei de afstanden moeten gewoon zo hard mogelijk. En uh, dat 34,55 is, dus, uh, als ik die tijden kan rijden dan, uh, ja, dan hoef je ook minder goed te maken. Hoe, hoe gaat dat zo'n dag? Ligt er dan ook voor jou misschien meer spanning op die 500 meter? Omdat ja, dat, dat iets is wat je toch, toch maar moet gaan doen, die 34 Nou, weet ik niet. Ik weet niet. Ja, goh, ik weet, ja, misschien omdat het zo lijkt. Omdat ik die 500 hard rijdt. En die duizend relatief uh, minder hard. Ik uh, denk niet dat dat zo is. Uh, ik, ik weet zelf ook nog een beetje aan het zoeken waarom die duizend nou. Uh, was een beetje, een beetje mak weer of zo. Er zat net niet genoeg agressie achter. En, uh, ja, dat dus, merk je toch. Uh, op die 500 verbaasd maar eigenlijk Ik wel dat het dat loskwam in één keer hoor. Het nou, was deze week. Uh, je bent er nog maar, we zijn een week hier en dan, uh, en dan verkast je woensdag hier naartoe. Dus een beetje sloom uh, nog. Maar op die 500 uh, was alles weg en dan was het helemaal los. Alleen uh, ja, dat, moet, dat moet gewoon nu elke keer gewoon helemaal, uh, helemaal vrijkomen. En dat uh, komt morgen wel. Zou het op die 1000 ook kunnen? Hè? Want dat zien we vaker, dat als we in Noord-Amerika belanden. We zien nu toch weer Davis en Morrison die we dit voorseizoen bijna vergeten waren. Want die zaten ver achter jullie. Nu staan ze er weer. Kan het daar ook weer iets mee te maken hebben? Nou, uh, ik denk dat ze hun in ieder geval weer een stuk beter rijden, relatief een stuk beter rijden dan op, uh, op de laaglandbanen. Maar uh, het is niet zo dat ik nu die tijden denk van, schrik uh, schrikt me helemaal de bast van wat ze nu aan het rijden zijn. Uh, uh, ik denk dat, uh, dat, ik, dat ik gewoon nog harder moet kunnen uiteindelijk en dat ik ook gewoon in 1.6 kan rijden. Maar goed, uh, het moet wel gebeuren en uh, we zullen zien of dat uh, de komende twee weken gaat gebeuren. Ik zou het leuk vinden, maar ik uh, kan het niet garanderen. Gaan dat morgen al? Ik denk het wel, maar uh, we zullen zien. Ik kan het niet garanderen. Stefan Groothuis en Jeroen Stekenburg. Wie kan haar nog ooit verslaan? Wielrenster Marianne Vos boekte haar veertiende achtereenvolgende zegen. De wereldkampioene veldrijder troefde bij de Grand Prix... Skidoom Rukven, Daphne van der Brand af. De Britse Nikki Harris finishte als derde. Morgen staat in Hoge rijden de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op het programma. Van der Brand gaat wel aan de leiding in het tussenstand met 276 punten. Vos, vorige week nog winnares in Lievain, volgt met 230 punten. Punten. En Turner Epke Zonderland blijkt op het Olympisch Test-event in Londen toch vormbehoud getoond te hebben. Daarmee lijkt voor Zonderland de weg vrij om als enige Nederlander naar de Spelen te gaan. De KNGU meldt dat de nominatie niet eerder bekend is gemaakt, omdat er op het Olympisch Test-event onduidelijkheid over de eisen bestond. Eerder vandaag eiste de advocaat van Jeffrey Wammes, die ook naar de Spelen wil, dat de KNGU Wammes binnen een week voordraagt als deelnemer voor de Spelen. Volgens die advocaat is Wammes de enige Nederlander die aan de eisen heeft voldaan. We wachten af wat daar uiteindelijk uitkomt. Het is het einde van deze NOS Langs de Lijn. Morgen middag om twee uur zijn we er weer met Twan en Tom. En dus veel voetbal, onder andere AZ Ajax. En het komende uur kunt u nog luisteren naar Met het Oog op Morgen. Max van Wezel zit dan hier achter de microfoon. Nog een prettige avond. Middag, kwart over twaalf. Govert van Bruikel met de perstribune. Hier ben ik, mag ik meetrainen? De gast, AD-hoofdredacteur Christian Rusink. De mens moet in de krant goed zichtbaar zijn. Over de kunst van een succesvolle krant. Ik heb een bloedtekel aan foto's die mij dus niks doen. Ook oudschaatser Falco Zandstra staat te trappelen om langs te komen. Het is wel leuk. Verder antwoord op de vraag. Waarom zijn er zoveel tv-programma's met bekende Nederlanders? Het is toch om te gieren hier? Ja, ja. Morgen vanaf kwart over twaalf.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 Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Laatst kwam ik met mijn vriendin zo'n leuk jurkje tegen. Maar ja, net niet mijn maat. Belt ze me op om te zeggen dat we nog eens goed gaan zoeken. In Barcelona! Ze heeft een prijs in de Vriendenloterij gewonnen. Dus ik en de meiden ook. En nu gaan we daar volgende week samen lekker shoppen. Wat doe jij met je vrienden als je wint? Let op je brievenbus en speel nu een maand gratis mee met kans op 1 miljoen. De Vriendenloterij. Winnen is nog leuker als je het kan delen. De Nederlandse Opera presenteert Kitesh, Een herontdekt meesterwerk van Rimsky-Korsakov. Vanaf 8 februari in het Muziektheater Amsterdam. Bestel nu uw kaarten via dno.nl. Dit is Radio 1.